For all the earth. Hallelujah. Come on, give him a shout of praise tonight.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 36-jarige man uit Amstelveen zou wel contact hebben gehad met M, maar waar hij precies van wordt verdacht, wil justitie niet zeggen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaat alle levensmiddelen... die vanuit Japan worden ingevoerd controleren op radioactiviteit. Alles wat sinds de tsunami van vrijdag het land binnenkomt, wordt gecheckt. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit is het een voorzorgsmaatregel... die is genomen vanwege de problemen in de kerncentrale in Fukushima. Daarbij zijn radioactieve stoffen in de lucht terechtgekomen... Hoewel de concentraties in de loop van de dag zijn afgenomen. De enorme digitale klok in het centrum van Londen die aftelt naar de Olympische Spelen van volgend jaar heeft het minder dan één dag volgehouden. Teller hield er vanmiddag mee op met nog 500 dagen, 7 uur en bijna 7 minuten te gaan tot de opening van het sportevenement. De digitale klok die op een stalen constructie staat van ruim 6 meter hoog. Zat op Guard Square en werd gisteravond in gebruik genomen. De organisatie van de Spelen is erg teleurgesteld over de storing. En zegt dat de klok uitgebreid was getest. Mankement was aan het begin van de avond verholpen. Het weer in het noorden bewolkt. Verder overwegend helder. Het koelt af naar gemiddeld 8 graden. Morgen bewolking vooral in het oosten. Het wordt 8 tot 14 graden. Dit was het NOS.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 saco paz y seguridad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 me busca su iglesia, que día mi nosa, pero lo visorpa mi que por que por tu El Señor lo gran poder y gloria, nadie busca iglesia, maar ik zal er maar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 I'm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 En uh, niet dat ik nou zeg dat ik zo stoer was dat ik niet huilde, maar het maakte gewoon totaal geen indruk. Ido, zijn er, uh, je vertelde, andere jongens, is er veel jeugd die uh, in dat circuit wie zich begeeft? Ja. Groen en nu, nu ook nog? Ja, nu zeker. Nu zeker? Nu nog veel meer. Veel meer uh, jongens. Ik denk dat er veel meer kinderen van verslaafde ouders zijn. Ik denk dat er veel kinderen van gebroken zijn, gezinnen zijn. Ik denk dat er heel veel kinderen zijn die op dit moment heel veel slechte invloeden krijgen via de muziek, via de tv, via internet. En uh, ja, ook van elkaar, maar zeker ook uh, de ouders. Het is natuurlijk een, uh, ja, een, uh, een samenraapsel van, uh, van, van allerlei uh, ja, dingen die ze op zich afgevuurd krijgen in deze maatschappij.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 Ja. En daar uh, ben ik met hem die wandel aangegaan. Ja. En hij doet nog steeds zijn werk in jou? Ja, ja zeker. Ik, uh, ik ben zo blij ook dat ik die ene keuze heb gemaakt waar ik het net over verteld heb. Ja. Om die relatie ook te verbreken. Denkende van, nou, ik kan iedereen uh, bekeren. Nou ja, de enige die kan bekeren, dat is God zelf. Ja. Hoe, lang, en, hoe Ja? Ja, en... Uh, uh,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 Aan alle, alle soorten middelen die je, die je op de markt kunt krijgen. Dat gaat van, uh, van cannabis. Uh, uh, wiet en hash, Wat je gewoon ja, tegenwoordig nog steeds kan kopen in een coffeeshop. En dat schijnt niet zo erg te zijn hier nou. Nou dat vind ik wel. Toen uh, uh, mijn vader ooit eens begon met dealen. Toen was hij 14 jaar. Dat is nou 41 jaar geleden. Toen was de hasje en de wiet. Uh, elf keer minder sterk als dat het zo. nu is. Stel dat de en de wiet.